8 uur. Winfried Baayens. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal. Huizen in probleemwijken stijgen in populariteit door de krapte op de woningmarkt. En in Syrië is een Israëlisch vliegtuig beschoten. U hoort het in een overzicht van het nieuws Iris Lieslot Thomas. Ja, dat gevechtvliegtuig werd neergehaald door Syrische luchtafweer. Dat gebeurde toen de Israëliërs aanvallen uitvoerden op doelen in Syrië. Het toestel stortte neer in het noorden van Israël. De twee piloten konden het vliegtuig op tijd verlaten... en zijn na hun landing naar een ziekenhuis gebracht. De aanvallen van Israël volgden op de onderschepping van een drone... die vanuit Syrië naar Israël was gevlogen. De Zuid-Koreaanse president Moon heeft in zijn paleis in Seoul de Noord-Koreaanse Olympische delegatie ontvangen... Bij die delegatie is ook Kim Yo-jong... de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Bij de openingsceremonie gisteren schudden zij en Moon elkaar de hand. Kim is het eerste lid van haar familie... dat sinds de Koreaanse oorlog begin jaren 50 Zuid-Korea bezoekt. De Olympische Spelen zitten er voor snowboarder Nick van der Velde al op... voordat ze zijn begonnen. De 17-jarige Nederlander kwam in de trainingsrun... voor de kwalificatie van de Sloop ten val... waarbij hij een zware armbreuk opliep...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 Tussen Arnhem en Zutphen reden gisteravond minder treinen... omdat er een fiets op de bovenleiding lag. Van Dalen hadden de fiets vanaf een brug bij het station... in Dieren naar beneden gegooid. Twee treinen in de richting van Arnhem konden daardoor niet verder. De woordvoerder van ProRail noemt de actie bizar... en heeft, uh, ProRail heeft aangif aangifte gedaan. De Amerikaanse ruimtesonde New Horizons... heeft het record gebroken voor de verste foto ooit...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 Het weer het kan in het noordoosten nog glad zijn, ook komt hier en daar mist voor. Vanochtend nog een enkele bui, maar vanuit het westen steeds meer zon... en het wordt vanmiddag een graad of zes. Komende nacht waait het aan zee stevig, valt er in het westen regen... en dieper landinwaarts inwaarts natte sneeuw of sneeuw. Maar morgenochtend wordt het weer droog met wat zon... en het wordt dan opnieuw een graad of zes.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 Wijken in grote en middelgrote steden die voorheen de stempel probleembuurt hadden, zijn behoorlijk in trek. Krapte op de woningmarkt zorgt ervoor dat steeds meer mensen uitwijken naar deze wijken om een uh, woning te kopen. En de prijzen daar stijgen snel, dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Roland Kimman is van de NVM. Uh, meneer Kimman, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe hard gaat het met die prijzen daar? Nou, die prijzen lopen fors uh, op. Uh, die zijn de laatste jaar, uh, uh, of het laatste jaar gestegen met uh, zo'n 20%. Wat is nu het geval eigenlijk? Ja dat uh, ja, in heel veel grote steden wordt een forse centrumpremie betaald. En mensen denken, goh, ik ben toch niet gek... om voor uh, 50 vierkante meter 250.000 euro te betalen. Mm -hmm. En die kijken dan in wijken die zeg maar, in eerste instantie... niet direct uh, hè, hun eerste keus waren. Ja. En uh, doordat uh, zeg maar de oude Vogelaarwijken veelal... Uh, hebben nieuw elan gekregen door uh, een stukje renovatie... door opknappen, door herbestemming... En uh, dat zijn dus hele aantrekkelijke wij uh, wijken uh, geworden... waar nu het prijsniveau ligt tussen de 150 en de 200.000 euro in het hele land. Ja. Nou, voorbeelden zijn de Belmer in Amsterdam, uh, het Kanaleiland in Utrecht... de wijk Woensel in Eindhoven, in Rotterdam, Krooswijk, enzovoort. Dus daar komt heel stuk nieuw elan binnen. Ja. Um, en dat geldt, we hebben het nu over koopwoningen... maar die prijsstijgingen geldt ook voor huurwoningen. Wat, wat voor trend ziet u daar? Ja, ook uh, in de, de huurwoningen uh, loopt het uh, op. Uh, ik heb alleen cijfers over, uh, zeg maar, vrije huursector. Mm -hmm. ja, en ja, een gemiddelde huurwoning kost nu zeg maar, zo'n 10,46 euro... per vierkante meter in de vrije sector. En in die wijken loopt dat ook langzaam op. Ja, u zegt uh, een stukje renovatie zorgt voor meer elan. Dat zijn typisch woorden die je dan van een, een makelaar hoort. Maar uh, uh, is dat ook echt ah, zo? Ja, Want, goed, is het, of is het gewoon dat mensen uh, bij gebrek aan, uh, aan ruimte in de stad... dan maar naar de buitenwijken... Uh, nou ja, nou goed. Men, men is niet bereid die centrumpremie te betalen en kijkt. Uh, goh, uh, ik kan de stad uit. Bedoelt, en dan heeft met een, heeft men met een tijd om te reizen. U gewoon een hele hoge prijs, toch? Neem ik aan. Een hele hoge prijs, ja. Dat is een centrumpremie. En uh, als je met de stad uitgaat, dan zit je met uh, een stuk reistijd. En door zeg maar in. Uh, in die, in die nieuwe wijken te gaan wonen... Ja. Uh, hou je zeg maar, alle centrumvoorzieningen die, die heb je... en je woont lekker dichtbij. En de laatste jaren is er natuurlijk heel veel gebeurd in die wijken. Er is echt nieu nieuwe vitaliteit. Hè? Sommige woningen zijn samengevoegd tot herenhuizen. Mm -hmm. uh, scholen zijn... Uh, ja, er komen kleine bedrijfjes in, er komt wat horeca. En de nieuwe bewoners, en door meer pluriformiteit in die wijk te brengen... krijg je een ander aanbod. En dan zijn dan, zeg maar, in één keer wordt het, het, het herontdekt. Dan ja. denken ze, goh, hartstikke leuk en toch lekker dichtbij. Ja, dat is leuk voor de mensen die het geld hebben. Maar die oorspronkelijke inwoners dan, die daar gingen wonen... omdat ze nou eenmaal een kleinere portemonnee hadden... en daarom daar een huis konden betalen, waar gaan die naartoe? Ja, die zoeken als ze groter willen gaan wonen een stukje verderop. Het is een soort een uh, circle of life niet, maar een circle of living. Hè. In de crisis bleef men in de stad, omdat het betaalbaar was. En nu trekt men juist de stad uit. Ja. Of gaan in niet direct de eerste keuswijken wonen. Maar doordat er een stukje nieuwe bewoners uh, uh, komen... Uh, die uh, ja, andere wensen hebben qua wonen, werken en eten... Uh, geeft dat een nieuw elan. Ja. En die andere bewoners die, die gaan inderdaad... net zoals je een steen gooit in de verve, uh, vijver, wat verder opwonen. Ja. En daar ontstaat dan ook weer een nieuw elan. Ja. Uh, woord van de dag, Elan. Uh, meneer Kerman, ik dank u alvast. Luistert u nog even mee naar het volgende fragment. Want die krapte op de woningmarkt leidt in die wijken tot uh, uh, toch bijzondere situaties. Uh, uh, dit gaat dan over een Amsterdamse probleemwijk. Althans, zo, zo werd het dan voorheen genoemd. Uh, deze makelaar beschrijft de situatie in een huis in Amsterdam-Zuidoost. Ik heb laat een bezichtiging gehad in de Vense polder. Er stonden 40 man voor de deur en het was bijna klokken. Ik zeg, jongens, rustig, gaan om de drie naar boven... want er wonen nog mensen en dan hè, kunnen we wisselen. En ja, dan, dan zie je hoeveel woningnood er is... en hoeveel vraag, ondanks de woningnood... en hè, hoeveel vraag er ook is naar woningen in Zuidoost. En dat was acht jaar geleden ondenkbaar, ondenkbaar was dat. Ja, ik praat hierover verder met de Amsterdamse wethouder... Laurens Evens van de SP. Meneer Evens, goedemorgen. En ik zeg gelijk eventjes, uh, iedereen zal wellicht denken... Ja, het zal wel, het is allemaal een Amsterdams probleem... maar worden zojuist het geld voor heel veel uh, uh, Nederlandse steden... en ook de middelgrote steden... dat dus mensen met geld uh, naar de wijken vertrekken... die vroeger bekend stonden als probleemwijken. Ja. Um, maar goed, we nemen even Amsterdam als voorbeeld. Um, meneer Ivens, hoe kijkt u naar die ontwikkeling? Bent u daar eigenlijk blij mee? Nou, kijk, zulke prijsstijgingen zoals Amsterdam nu doormaakt... die zijn absoluut niet positief. Kijk, het feit dat Amsterdam wat groter wordt... dat, dat wijken die eerder werd genegeerd werden... en uh, als minder aantrekkelijk gezien werden... dat die wijken nu ook aantrekkelijk zijn... fijn dat Amsterdam dat ook ontdekt heeft. Want zo'n wijk op Zuidoost dat is al jaren... een van die levendige, leuke wijken en buurten in Amsterdam. Uh -huh. uh, dus dat is mooi dat ze het ontdekken... Maar die prijsstijgingen ja, tikken wel echt aan. Je moet tegenwoordig gewoon echt een dikke portemonnee meenemen... om het op de Amsterdamse woningmarkt te redden. Dus we moeten alleen maar meer en meer en meer woningen beschermen... voor deze uh, belachelijk hoge uh, marktprijzen. Ja, maar ja, het werkt, want dat heeft u wel eens vaker gezegd... Uh, het werkt nog niet echt en kunt u er wel echt iets tegen doen? Want ik bedoel, het is nou helemaal de marktwerking die, die gaande is. En uh, hoe wilt u dat stoppen? Ja, maar kijk, het is niet echt de markt die werkt. Hè. Er zijn hier meerdere markten die werken. Het gaat aan de ene kant om de woningen. Die woningen worden echt, echt enorm duur. Wij hebben in sommige delen van de stad... 20% prijsstijging per jaar. Dat is... Absurd. Dat geld gaat nergens heen. Ja, bij de huiseigenaar, maar het de, de, de huis wordt niet meer waard wat dat betreft Verder. Het is zo dat het, de woning ook gezien wordt als een financieel product. Uh, je kan je geld niet meer beleggen uh, uh, op de bank. Uh, want van, ja, dat levert geen rendement meer op. Ja. Dus je kan het maar beter gaan investeren in woningen. Ja. En dat is het, het, het, het, het lastige. Mensen moeten concurreren uh, voor een woonhuis... Met anderen die het vooral als een even een tijdelijk financieel product beschouwen waar ze een goed rendement op kunnen ja, halen. Ja, nee, maar dat is het probleem. Maar wat, wat is de oplossing nou? Want wat, wat, wat, wat gaat u doen zodat het wel omkeert? Uh, uh, Amsterdam heeft gekozen voor twee hele belangrijke oplossingen. Proberen zoveel mogelijk woningen te beschermen van die marktinvloeden. Dat betekent dus zoveel mogelijk woningen, ofwel in het sociale segment houden, ofwel voor die mensen met een gemiddeld inkomen, ook woningen bouwen waar we zeggen we. Uh, we, we zorgen dat de, de prijzen van die woningen dat die, uh, vastgezet worden. Ja. Uh, dus voor de middenhuurwoningen. Uh, dat is wat we doen. Dus sociale huur behouden. Maar het tweede is wat we doen. Heel veel betaalbaar bijbouwen. In de nieuwbouw van Amsterdam is 80% van de woningen is nu betaalbaar voor mensen met een laag of gemiddeld inkomen. Ja. Dat zijn de knoppen waar wij aan kunnen draaien. Ja. De bestaande woningen. Daar heb ik geen zeggenschap over om daar te bepalen... Um, uh, uh, uh, wat de prijzen zijn. Dus daarover, ja, daar blijf ik op aankloppen bij minister Longeren. Uh, want daar is cijfer aan zet. Ja, um, nog even. Ik kan me ook voorstellen dat het voor gemeentes. Uh, hè, de, de cijfers, de, als je puur naar de cijfers kijkt en even niet naar de mensen. de armoede neemt af, criminaliteit neemt daardoor af. En worden net even die wethouder, of wethouder-makelaar, die zei. Uh, zo'n buurt krijgt nieuw elan. Ik kan me ook voorstellen dat er uh, gemeenten zijn die denken... ja, het is, uh, onze, prestatie, onze prestatie wordt alleen maar beter door, door die hele ontwikkeling. Nee, kijk... Wat, wat, dat, dat het ook wel welkom is, is, wellicht. Nee, kijk, dat wij sommige buurten hebben... die best wel wat meer gemengd mogen, uh, mochten worden, daar ben ik het mee eens. En als je bijvoorbeeld naar Zuidoost kijkt, dan zie je dat er... Uh, oude kantorenterreinen liggen... waar heel veel leegstand was... die nu getransformeerd worden naar woningen. Woningen waar inderdaad uh, starters komen... Uh, uh, maar waar ook uh, echt wat, wat duurdere appartementen ook bij zitten. En dat zorgt ervoor dat die wijken wat meer gemengd worden. Daar ben ik heel erg voor. Dat past heel erg bij, het, uh, bij, bij Amsterdam. Maar voor de rest moet je nooit wegkijken... voor de, uh, ook de sociale uh, huurwijken die we nog steeds hebben daar... die we nog steeds moeten houden... Want uh, op de markt is het anders een moeilijk iets te vinden. Daar zullen we in moeten blijven investeren. Dat hebben we de afgelopen jaren heel veel gedaan. Geïnvesteerd in de mensen uh, om ze weer aan het werk te verleiden. Maar ook geïnvesteerd in uh, de openbare ruimte om het ja. goed uit te laten zien. Dus dat, uh, zodat je dat prettig en veilig voelt. Ja, Anders heeft u ook geen electoraat meer in uw stad. Moet u ook voor oppassen. <laughs> nou, daar maak ik me nog niet zo zorgen over. Hoor. Duidelijk. Uh, Laurens Evans van de SP voor alle duidelijkheid. Uh, dank voor uw uh, reactie. 14 minuten over acht. We gaan uh, kijken wat voor uh, verhalen tot ons komen. Uh, via de diverse media, hè? Eerst ja. Duitsland. Ja, in Eerst Duitsland. Martin Schulz, partijleider van de Duitse SPD... maakte gisteren bekend dat hij geen minister van Buitenlandse Zaken wordt. Eerder deze week leek dat nog wel het geval. Op de WDR-radio legt zeg maar, de Duitse Joost Füllings vanmorgen uit... hoe we dat besluit moeten zien. Er hatte ja tatsächlich ook een Glaubwürdigkeitsproblem En dat hebben viele veel SPD-mitglieden niet verstanden... waarom iemand die zegt dat geht op geen Fall in een kabinet... onder Angela Merkel het dan toch doen wilde. Het zag ja dan een beetje zo so uit dat hij vooral verhandeld had... om um voor zich dat schöne auzenamt te uh, krijgen... Martin Schulz had een flink geloofwaardigheidsprobleem bij zijn achterban, omdat hij direct na de Duitse verkiezingen zei dat hij nooit in een kabinet onder Angela Merkel zou dienen. Toch wilde hij opeens minister van Buitenlandse Zaken worden en zo leek het alsof hij vooral over een kabinet had onderhandeld voor dat mooie baantje. Meer dan duizend interviews maakte journalist Corine Kolen... voor de rubriek Lust en Liefde elke zaterdag in het Volkskrant Magazine. En nu is het tij tijd voor een interview met haar zelf in dat blad. Weet zij na al die interviews wat het geheim is van een goede relatie? Ik weet niet of jij het weet, maar ja, zij zegt... loyaliteit, elkaar zien en erkennen, dan ben je al een heel eind. Ja, oké. Dat geldt ook, ja. ja. <laughs> Nou, iedereen, okay. doe je best ermee. Ja, zet hem op. Geldt ook wel voor haar eigen relatie, die ze meteen ook wel weer relativeert. Hoor. Want zoals ze zegt, bij de loodgieter lekt het thuis ook altijd. Ik ben wel benieuwd wat er dan allemaal aan de hand is bij haar. Vertelt ze Ja, vertelt ze dan weer niet. Okay. Nee. Je bent nooit te oud om aan iets nieuws te beginnen. En dus staat Rie uit Nieuwkerk bij de gemeenteraadsverkiezingen... als lijstduwer op de kandidatenlijst van het CDA... Let op, Rie is maar liefst 100. Oh. Toen het CDA haar een tijdje terug vroeg om op de lijst te komen... wilde ze dat best doen op één voorwaarde, dat ze niet de raad in hoeft. Maar als alles op 21 maart precies zo verloopt als Rie verwacht... hoeft ze daar ook niet bang voor te zijn. Ze kan zich namelijk niet voorstellen dat er ook maar iemand is die op haar stemt. Het hele verhaal van Rie of Riet staat in het AD. De Olympische Winterspeler in Pyeongchang... Olympisch nieuws met geo Lippens. Nog een uur of drie en een half en dan begint het schaatsen op de Olympic Oval in Gangneung. De koorts begint te stijgen, dus dan gaan we snel weer naar Gio Lippens. op dat platform in die schaatshal. Gio, goedemorgen weer. Ja, goedemorgen weer. Eerst even terug naar afgelopen nacht naar die val van snowboarder Nick van der Velde. We bespraken het een uur geleden al eventjes, maar vertel nog even wat er, wat er precies gebeurde. Ja, het is één doffe ellende, Wint is uh, Gevallen tijdens de training. Voorafgaand aan die kwalificatieruns op de sloopstijl. Nou, eerst leek het erop dat hij alleen maar last had van zijn schouder. Die was uit de kom geschoten. Maar nu blijkt dus dat hij zijn bovenarm heeft gebroken. En dat betekent toch echt het einde van zijn ja, winterspelen. Uh, voor de debutant, de jongste in de ploeg met zijn 17 levensjaren. Dus je kunt je voorstellen wat voor een teleurstelling dat is voor hem. Ja. En natuurlijk ook voor de liefhebbers van het snowboarden. Ja, heel zonde. Um, we gaan uh, een beetje snel door. Want er is veel te bespreken voor vandaag. Shorttrack, Shinky Knecht, uh, op de 1500 meter. Um, de spanning stijgt. Ja, ook in die hal naast ons, hè? want wat denk je? Nou moet het gebeuren in die knettergekke sport... waar uh, we eigenlijk van alles uh, kunnen verwachten. Je kunt zelf onderuit gaan, je kunt onder... Je kunt onderuit geschaatst worden door een tegenstander. Je kunt een duw krijgen. Wat dat betreft is er bijna geen sport waarbij het zo lastig is om een voorspelling te doen. Maar we gaan wel ons best doen, want inmiddels is Sebastian Timmerman aangeschoven. Dat is de man die voor ons vanmiddag het schaatsen becommentarieert hier in deze hal. Maar, Sebas, je bent van alle markten thuis, ja, dus ook short track. We rennen ze nu naar een en weer. Maar ik heb nog gekeken of dat vandaag gaat lukken, maar dat gaat vandaag dat gaat niet, niet worden. Hè? Nee, nee, nee. Dat is niet, uh, niet te doen. Maar wordt het vandaag meteen de grote dag van Shinky Knecht? Nou ja, dat kan wel, want het is de 1500 meter. Het is een afstand die, uh, die Knecht echt wel aardig goed ligt. Uh, deze afstand maken we dus vandaag ook helemaal af. Hè, van het begin tot einde. Dat is de afstand waar uh, goud, zilver en brons uitgereikt gaan worden... En Sinky Knecht is in een hele goede vorm. Uh, het hele seizoen eigenlijk al. Ze een, hij heeft een klein dipje gehad tijd, in december tijdens de trip hier naar Azië... voor de wereldbeker. Maar voor de rest gewoon constant goed gepresteerd. De afgelopen dagen op de trainingen die ik gezien heb... ook een, een goede indruk achtergelaten. En het feit dat uh, tijdens de Koreaanse persconferentie... want wat wij hebben met Lange Baanstraat... ze hebben de Koreanen met Short Track. Dat is hier de wintersport nummer 1, de ijsport nummer 1. Uh, er was een persconferentie een paar dagen geleden daar stond een Koreaanse coach omsingeld door heel veel media. En op de vraag uh, hoeveel medailles er behaald zouden gaan worden... door de Koreanen, was het antwoord van deze coach... dat hangt af van de vorm van een Nederlandse man... Nou, ja, Dat kan er er wel zijn wel genoeg hoe ze aankijken, ook in Korea, ja. tegen uh, tegen Shinkie Knecht. Zijn die Koreanen trouwens de grootste tegenstanders? Want ja, Knecht ja. werd natuurlijk met overmacht Europees kampioen... op nogal wat onderdelen. Ik geloof alle onderdelen waar hij individueel had ingeschreven... en de teamrelay werd hij Europees kampioen. Ja. Maar zijn de Koreanen de grote concurrenten? Ja, dat zijn wel de grootste concurrenten. Er zijn natuurlijk ook wel uh, Canadezen bijvoorbeeld, Chinezen... die goed kunnen, kunnen trekken, Maar ik denk dat de grootste bedreiging inderdaad van een, een drietal Koreanen komt... Ik zal de namen opnoemen, misschien zegt de luisteraar dat niet zo heel veel... maar dae Wang is een van de drie. En dat is de man die dit seizoen heel constant was in de wereldbekerwedstrijd. er heeft veel gewonnen, dan is er een Koreaan Lim. Iets minder constant, maar wel veel medailles ook behaald. En de regerend wereldkampioen, de man die vorig seizoen in Ahoy... in het zinderende Ahoy won voor Shinky Knecht, Jira Seo... Heeft een iets mindere winter achter de rug. Maar ja, is niet voor niets. Vorig seizoen wereldkampioen geworden. Daar ben je constant. Kan je op, uh, kun je op elke afstand uit de voeten. Dus dat is ook een, uh, een zeer gevaarlijke tegenstander. Voor Shinky Knicks. Moet allemaal maar bewezen worden. We weten ook dat op die 1500 meter. een andere Nederlander rijdt. iets De Laat. En ja. alsof het allemaal niet op kan. krijgen we vanmiddag ook nog de 500 meter. en de relay bij de vrouwen. Hebben we daar kansen? Nou, de 500 meter is bij de vrouwen alleen. Uh, zeg maar de voorronde. Daar rijden ze alleen de heats. En de top 2 gaat dan door naar de volgende ronde. Nou, Schulting zit wel bij. Bij Fontana, top Italiaanse, maar zie ik wel bij de, bij de eerste twee eindigen. Jaren van Kerkhoff is daar de andere in Nederlandse, en die zie ik eigenlijk ook wel doorgaan. Geef ik kansen, maar het grootste onderdeel prestigieuze onderdeel bij het short-trekken. Dat is de relay inderdaad, de aflossing. Hè? Vier vrouwen in dit geval in de baan. Uh, om de anderhalve twee ronden wordt er geduwd... komt de volgende in de baan. De Nederlandse vrouwenploeg zit in een zware halve finale... maar eigenlijk zijn alle acht landen die meedoen, zijn goed. Maar moeten het opnemen tegen Italië, China en Japan. Ja, en er gaan twee van de vier landen gaan uiteindelijk door naar de finale. Dat is wat de vrouwen betreft vandaag de hoofdmoot. Bij de buren hiernaast, want je kunt nou, in een minuutje of vijf... Uh, van ja, de ene het is allemaal al, vlakbij... Al. Het is één ja. groot olympisch complex hier uh, daar in Gangneung. Uh, het ligt allemaal lekker dicht bij elkaar. Ja, en wat we dus al zeiden, er valt gewoon weinig te voorspellen als het er echt op aankomt. Want je weet nooit wat er gebeurt bij dat uh, short Winfried. Ja, dat is ongelooflijk spannend. Um, dat is het short track, hè? Uh, Het schaatsen ondertussen uh, ongeveer op hetzelfde moment de 3000 meter bij de vrouwen mogen we zeggen dat dat de eerste kans op Olympisch goud is? Ja, op papier zeker, want Irene Wüst is de titelverdedigster, hè, de Olympisch kampioene van Sochi. Uh, maar ja, wat zegt papier, hè, wat zeggen statistieken? Uh, hier moet het gebeuren. Er is wel hoop. Een uur geleden haalde Steven Daleboud het al aan hier. Uh, er is een knop omgegaan bij Wüst na het kwakkelende voorseizoen. Uh, bij een hond zou je zeggen, ze heeft weer een glimmende vacht en een natte neus. Uh, uh, Sebastian, <laughs> je bent blijven zitten. Maar ja. maar is, is, is, is, is zij zo echt gelukkig? Schouw. Ja, maar is ze echt de grote favoriet? Ja, echt wel. Voor mij ook. Het is heel raar. Sommige sporters hebben en Annette Gerritsen, hier aanwezig ook, als analiste, die vergeleek het met Marianne Timmer. Die heeft natuurlijk bij Timmer vroeger in de ploeg gereden. En die zei ook, Marianne kon een hele slechte winter hebben. En dan stapte hij in het vliegtuig richting de Olympische Spelen. En dan bloeide ze helemaal op. De sporters die vinden het verschrikkelijk om met die druk om te gaan. En de zijnsporters, en die halen daar, daar juist de motivatie ja, uit. Ja, laten we eens even gaan en luisteren naar u zelf. Hè? Want, want uh, Jeroen Stekelenburg, die sprak uh, vanochtend hier dan, uh, vannacht dus bij jullie, met de titelverdedigster. Hij was vooral verrast door de ontspanning. Is dat ervaring of is het spel, die ontspanning bij jou? Nee, ja, weet ik niet. Als het spel is, dan, uh, dan is het niet goed. Hè? Dan is het gespeeld. Maar nee, ik voel me goed. en uh, voel me wel ontspannen. Kan Jij als... kent dit soort dagen. Is het, is het anders dan anders? Is het anders dan de vorige keren? Het is altijd anders. En je voelt je altijd... Uh, het is natuurlijk geen dag dat je je precies hetzelfde voelt. Maar uh, ja, ik voel me goed. en uh, Het is nu uh, één uur, dus het duurt nog even. En wat is er nu specifiek? Want er is best een grote groep die kan winnen. Uh, vaak was het een beetje was het een tweestrijd. Voel jij dat ook zo? Ja, zeker. Er zijn uh, veel kanshebbers. En uh, ja, ik denk dat je moet gewoon uh, je beste rit neerzetten van, uh, van het seizoen. En uh, dan, uh, dan is het gewoon afwachten. En ben je tevreden? Ja. Eigenlijk alleen als ik, als ik goud win, maar aan de andere kant als ik gewoon een hele goede race neerzet en er, ja, er is iemand beter, dan, dan moet ik daar tevreden mee zijn voor mezelf. Is dat zo als je de erenlijst hebt die jij hebt, dat je eigenlijk alleen nog maar echt tevreden kunt zijn als er een gouden medaille bij komt? Eigenlijk wel, hè. Ja, ja dat, uh, dat is uh, een luxe, maar uh, ja, dat, dat, is wel, uh, dat is wel waar. Nou, dat was Irene Wüst. Dus hoe is het eigenlijk, Sebas met de ploeggenoot? Die Wüst aanvankelijk dit seizoen leek te bedreigen met Antoinette de Jong. Nou, die vond ik op de trainingen de afgelopen dagen wel een, ja, nerveuze indruk maken, hoor. Je had een strak kopie, korte antwoorden. Je merkt gewoon aan Antoinette de Jong... voor wie het de tweede Olympische Speler wordt. Ze was er vier jaar geleden ook bij, toen 18 jaar en nu 22. Dat zij wel anders omgaat met die druk. Die druk lijkt wat meer vat te hebben op haar. De Jong rijdt vandaag in de voorlaatste rit tegen de Japanse Takagi. Irene Wüst hebben we dan al gehad, die rijdt in rit. 9 tegen een Canadese Isabel Weidman. En Carlijn Achterreekt is de derde Nederlandse. En dat vind ik moeilijk in te schatten. Die kan een uitschieter hebben... maar die kan ook op de zevende plaats eindigen met een hele mooie tijd. En dan heeft ze het ook gewoon heel erg goed gedaan. Dat zijn de drie Nederlandse vrouwen op de 3000 meter. En wat nou zo leuk is... op het moment dat de 3000 meter hier op het punt staat te eindigen is bij de buren de finale van de 1500 meter. Hopelijk met chinkie krijgt. Nou, dus spektakel aan uh, alle kanten, op alle niveaus dus, Winfried. Uh, hmm. We kunnen speculeren wat we willen. Over vijf uur dan weten we precies hoe het is afgelopen hier. En wat gebeurt er nu in de, in, in de hal? Stilte voor de storm? Ja, Er wordt getraind. Uh, Sven Kramer die zat hier net uh, op de boarding... hier precies uh, onder ons platform. Uh, die heeft ook al uh, wat rondjes gereden. Bob de Vries heb ik zien rondrijden. Kortom, uh, er zijn wat Nederlanders in de baan... maar het is een stuk rustiger dan vanochtend hier. Vannacht dus bij jullie. Wij horen je straks weer... Uh, Gio, dankjewel ja. voor nu. 1, 2, 3, 3 voor de dag. Wat zal er vandaag nog in het nieuws zijn? Eh, nou ja, carnaval, daar kunnen we niet omheen. Althans, zeker niet in het zuiden. Maar ook boven de rivieren wordt er gefeest. Het Rode Kruis eh, waarschuwt. Het wordt koud, dus kleed je warm aan en drink niet te veel. Maar de mensen waar dit voor bedoeld is, die luisteren nu denk ik niet. Eh, en wellicht wel trouwens. Maar goed, veel plezier dan allemaal en alaf. Jerry Adams stopt na bijna 30 jaar als leider van de Ierse politieke partijen Sinn Féin. Eh, dat is de Jerry Adams die het historische vredesakkoord tekende met Londen, ondanks weerstand van de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 Maar veel Britten kijken totaal anders naar Adams. De IRA pleegde in de jaren 70, 80 en 90 tientallen aanslagen in Groot-Brittannië. Adams zelf heeft alle betrokkenheid bij terreur en bij de IRA altijd ontkend. Maar voor veel Britten kleeft aan hem altijd de medeplichtigheid aan terreur. Correspondent Tim de Wit was dat over de Ierse politicus Jerry Adams. Dan gaan we nog naar Italië... want uh, daar gaan demonstranten een vuist maken tegen rechtsextremisten. Uh, in de Italiaanse plaats Macerata is dat. Daar heeft een man vorige week zes Afrikaanse migranten neergeschoten... vanuit een auto. Dat is de aanleiding voor veel onrust. Correspondent Mustafa Margadi is onderweg daar naartoe. Mustafa, um, er komen verkiezingen aan in Italië. Wat voor impact oh, heeft oh, dat? Weg. Nou, je bent er hoor, Mustafa. Ik hoor je. Althans... Even. We gaan nog één keer proberen. Mustafa, ik uh, probeer contact met je te krijgen... want uh, er komen verkiezingen aan in Italië. Wat voor impact heeft dat schietincident nou op de campagne? Nou, nou die ging in eerste instantie ja. over de economie en migratie, maar uh, migratie... Ja, het uh, is jammer, maar volgens mij uh, is hij zo hard onderweg... dat de verbindingen uh, niet meer... Uh, tot stand is gekomen. Nou ja, goed. Toevallig heb ik hem gisteren in Nieuws en Co. hier ook over gesproken. Dus dat kan ik u een klein beetje uitleggen dat de toon veel harder is geworden. De campagne ineens over immigratie gaat. En gek genoeg was dat nog niet zo in Italië. Terwijl wij altijd denken dat er heel veel immigranten in dat land zijn. Maar het was nooit zo'n politiek thema. omdat ook vooral de zittende regering al heel veel maatregelen had genomen. Maar nu dus wel een duidelijke polarisatie in dat immigratiedebat in Italië. Nou, uh, Mustafa, uh, ik denk niet dat het nog gaat lukken. Ik uh, dank je in ieder geval voor je poging. En iedereen voor het luisteren. Um, hier gaat zo meteen natuurlijk uh, het programma Nieuwsweekend verder met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Um, voor iedereen die Carnaval gaat vieren, nogmaals veel plezier. En Lieselot Thomas, die heeft zo meteen nog een overzicht van het nieuws. Ik wens u een zeer prettig weekend. En ik ben er uh, dinsdag. En maandag is Jurgen er weer, natuurlijk, om 6 uur. Fijne zaterdag.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 De inlichtingencommissie had geen problemen met het openbaar maken. Het weer in het noordoosten nog glad, ook hier en daar mist. Vanochtend nog een enkele bui, maar vanuit het westen steeds meer zon. En het wordt een graad of zes.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 Ontdek wat radioreclame voor je merk kan betekenen op radioraakt.nl. Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar konrad.nl. Techniek begint hier. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom. Het is drie minuten over half negen. Wat gaan we doen? Om negen uur gaan we het hebben... over een zorgelijke ontwikkeling in de software. Deepfake heet dat. Zodat je dan opeens Michelle Obama in een pornofilm kunt zien optreden. Ja, en wat is daar allemaal het gevolg van? Dan gaan we het hebben over Stuurdammen. Naar aanleiding van de Stuurdammen in Ethiopië... die voor politieke onlust zorgt. En dat gebeurt vaker bij Stuurdammen. Dammen. Ja, dan biathlon. Want ja, we hebben ook aandacht voor de winterspelen die net begonnen zijn... Schieten en langlaufen. er zijn ook Nederlanders die die sport beoefenen. Vader en dochter komen ze zometeen heer. En Kim van Keken en Erik Smit, zij wonnen een een, een uh, journalistieke prijs. Met hen gaan we ook uh, spreken. Bas Steeman komt om tien uur. Hij schreef een wonderlijk boek, een liefde. Dat wordt u zo meteen. Het heeft te maken met reïncarnatie. Dan komt Wim Hazeu, de biograaf van Lutje Bert. Veel over te doen geweest. En Onno Blom, die is er ook bij. Wij gaan met hem praten. Over het leven van Lutsjebert. en of we zijn werk nu anders moeten bekijken. En op het eind komt er ook nog een fantastische operazangeres. Joepie, uit de opera Antigona. kon zijn aria zingen. Een bijzondere opera, en Floris Visser, de regisseur, komt ook mee. Zometeen hoe oude mobieltjes kunnen helpen. tegen illegale houtkap. Maar eerst. ja, hoe zal ik dat eens even noemen? Iets wat ik verder is Ik ben benieuwd wat er nu komt. Nou, een, een beweging die steeds groter vormen aan lijkt te nemen... Absoluut. tegen de sigarettenindustrie. Inderdaad, de steun. Namelijk voor de aangifte van advocaten Benedikt Fiek... tegen de tabaksindustrie is verder gegroeid. Want na een aantal ziekenhuizen maakte deze week... ook de gemeente Amsterdam en Utrecht bekend de aangifte te zullen steunen. Fiek deed aangifte namens een aantal maatschappelijke organisaties... en ook namens patiënten. Volgens haar heeft de tabaksindustrie een misdadig oogmerk door mensen opzettelijk verslaafd te maken. Zo tekent er zich een kentering af in het de publieke, publieke debat over het roken. Brigitte Toebes is hoogleraar internationaal gezondheidsrecht... en zorg aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, er is een behoorlijke verandering. De toon plotseling gekomen over dit punt. Waar komt dat vandaan, die verandering? Ja... Het... Het lijkt wel of Nederland wakker is geworden. Hè? We hebben de afgelopen twee jaar gezien... hoe er een steeds grotere beweging is gekomen in Nederland... onder de bevolking. Steeds meer draagvlak voor maatregelen tegen het roken. En met name als het gaat om kinderen hè? en jongeren. Die, die willen we allemaal niet aan het roken krijgen. Artsen zijn in beweging gekomen. En dat zijn natuurlijk de mensen die de schrijnende gevolgen van uh, tabak zien. En, en dat nu opeens, uh, zeg maar, lagere overheden als gemeenten zich ermee bemoeien. Is dat eigenlijk een teken dat men in die gremia zich zorgen maakt over. Uh, dat de grote overheid, zeg maar, de landelijke overheid, dat niet doet? Nou, waarom iedereen nu ineens in beweging komt, laat me daar eerst op reageren. dat vind ik een hele moeilijk te beantwoorden vraag. Misschien is het omdat je aanjagers nodig hebt. Hè? Zoals de... Dat is altijd zo. Maar ja, goed. De, we, hadden die longaart, we hebben de longartsen. Wanda de kant. Ja, maar de issues goed, zijn weer. niet nieuw en de, de argumenten ook niet. zijn niet nieuw. Uh, Wat took them so long, uh, zou je kunnen zeggen. Maar uh, ja, die gemeentes zijn ook steeds actiever. Uh, dat zijn degenen die uh, ruimtes als speelpleinen, sportvelden, rookvrij kunnen maken. Dat, hm. dat is belangrijk. Dus iedereen is in beweging. Maar komt dat omdat de Rijksoverheid hier iets laat liggen? Nou, dat is natuurlijk wel een, een belangrijke vraag. De Rijksoverheid heeft in ieder geval een belangrijke taak. He, wat, wat kunnen ze doen? Ze kunnen een aantal maatregelen nemen. variërend van neutrale uh, verpakkingen van sigaretten. Rookverboden in allerlei ruimtes. En dat steeds verder opschuiven. Het Verenigd Koninkrijk mag je al niet meer roken in de auto... als er een kind aan boord is. Uh, de displaybands, daar gaan we nu bijvoorbeeld wel naartoe... Maar de belangrijkste... De displaybands, dat is dat? displaybands, dat is dat je in, in bijvoorbeeld de supermarkten... niet de sigaretten ziet. Okay. Hè, en dat ze achter een kastje zitten. Okay. En daar gaan we in 2020 bijvoorbeeld wel naartoe. Maar verreweg de krachtigste maatregel... en dat blijkt uit internationaal onderzoek... Uh, dat is toch prijs. Hè, dus dat je sigaretten duurder maakt. En... Uh, er is een regeerakkoord aangenomen in september. En daar heeft de regering zich uh, toegelegd in, op een preventieakkoord. Waarin de overheid zegt van nou, we gaan toewerken naar een rookvrije generatie. En onder meer gaan we dan uh, toewerken naar een accijnsverhoging. En de grote uitdaging is nu voor de regering om daar een goede stap in te nemen. En uh, de plannen zoals het nu lijkt, lijken wat. Wat, wat matig. 10 cent per jaar omhoog. Een pakje sigaretten kost nu ongeveer 6,60 euro. Gaan we naar een kleine 7 euro, wellicht? Dat is misschien aardig voor de staatskas, maar zet geen zoden aan de dijk. Want je wil die koper een prikkel geven om dat pakje sigaretten niet te kopen. Ja, maar dan tref je natuurlijk wel altijd de mensen die wat minder geld hebben. En juist onder ja. die mensen wordt volgens mij het relatief het meest gerookt. Klopt dat? Dat klopt. Onder de lagere sociaal-economische ja. bevolkingsgroepen... wordt verreweg het meest gerookt. Dus een kwart van de volwassen bevolking rookt. Maar dus dat... twee vliegen en één klap. Um, nou, la, laat me eerst uh, zeggen dat um, als je mensen minder wilt laten roken... dan is prijs een belangrijke maatregel. In het Verenigd Koninkrijk kost een pakje sigaretten 10 euro. In Australië inmiddels 20 euro. 20 al? Ja, en, en in Australië is dat, is dat roken teruggegaan... van 28 procent van de volwassen bevolking... naar 16 procent. Dus maar wacht even, dit, dit zijn allemaal uh, nog economische argumenten. Ja. U als hoogleraar gezondheidsrecht, wat is uw invalshoek hierbij? Nou, um, ik denk dat als je wat met die prijs wilt bereiken... dan moet je dat wat drastischer doen dan wat de regering nu voor ogen heeft. Maar je moet daar heel goed nadenken over de nevengevolgen. En, en u heeft het al gezegd, Mieke... Uh, je moet denken inderdaad aan... aan die, die, er is een groep, vooral onder de lage sociaal-economische bevolkingsgroep... in Nederland, uh, die je mogelijk in de armoede drijft... omdat die die sigaretten gaan blijven kopen. Er zal een groep zijn die uh, daarmee gaat ophouden... en die daar dus beter van wordt. Maar er is een beperkte groep die, die je de, de armoede indrijft... Of, of die sigaretten gaat kopen in plaats van eten voor het gezin. En, en wat moet je daar nou mee doen, hè? Uh, Eén gedachte die, die ik daarbij heb, is dat je, dat je geld dat je verdient met die accijns en gaat oormerken voor goede. Verslavingszorg. Verslavingszorg, ja. wellicht, dat is een idee. Uh, uh, ja, je kunt natuurlijk denken aan allerlei sociale programma's, hè? want roken vormt onderdeel van een breder sociaal-economisch probleem in de maatschappij. Ja. Maar, maar nog even terug naar de vraag die ik hier voorstelde. U als hoogleraar gezondheidsrecht, wat is uw inv specifieke invalshoek? Want... Mijn specifieke invalshoek is dat, dat, je, dat je wel moet nadenken... over een uh, wat drastischere prijsverhoging. Omdat uit onderzoek blijkt uh, wereldwijd dat daar goede ervaringen mee zijn. Maar dat je dus voorzichtig dat je dus die, die kwetsbare groepen moet beschermen daarbij. Want Om het even gechargeerd te stellen, de stelling van Fiek is... willens en wetens maakt die tabaksindustrie uh, uh, uh, generaties verslaafd... en die nieuwe generatie, de kinderen, die moeten we daarvoor behoeden. Dat is kort samengevat eigenlijk ja. wat er aan de hand is. Hè? Ja. Ja. Ja. Maar uh, het is toch ook wel idealistisch als je ziet hoe lang mensen al roken... Is dat dan niet dat je, een, een rookvrije generatie? Het is, het is een mooi streven. Maar als je, als je ziet dat de mensheid al, al, al eeuwenlang rookt... is dat misschien ook wel iets te hoog gegrepen, of niet? Ja, laten we vooral idealistisch blijven, ja. zou ik zeggen. En ik denk ook dat er al best veel bereikt is. Hè? Nee, maar dat is het niet een in, in intrinsieke behoefte van de mensen om te roken... dat ze het altijd al gedaan hebben? Um, laten we nog een keertje naar Australië kijken... waar dat roken zo fors is teruggedrongen. Dus ik denk tegenzegger dat zo met een pakket aan maatregelen het een en ander kunt bereiken... en dat je zeker ook die kinderen voor de toekomst moet beschermen... en dat je moet zorgen dat ze er niet aan beginnen. Ja. U, uw stelling namelijk dat gaat ervan uit dat de tabaksindustrie... echt moet inzetten op een koerswijziging. Nou, mm -hmm. ik kan me eigenlijk maar één koerswijziging dan voorstellen... uiteindelijk uh, namelijk... Uh, gooi de tent maar dicht. Gooi de tent maar dicht, ja. Ja, is nou, dat ongeveer wat u voor ogen heeft? Nou, een econoom zal, zal mij zeggen dat dat, uh, dat, dat niet haalbaar is. Hè? Nee, Want er nou niet alleen een econoom hoor, er zullen er nog wel meer er zijn die dat Er werken heel veel mensen en die hebben daar inkomsten mee. Maar ja, er wordt toch wel een product gemaakt dat, uh, dat uh, dodelijk is. En ja. dat is zeer problematisch. Dus we moeten toewerken, zou ik toch zeggen, naar uh, geleidelijk... dat product uh, van de markt halen. Ja, maar goed, stel dat je dat zou doen. Stel dat je de, de hele sigarettenindustrie uh, ja, verbiedt, noem maar wat. Hè, mm -hmm. Dan krijg je misschien toch weer illegale tabak. Nou, op dit moment is, is dat ook een beetje het argument van de industrie. Hè? Als je die prijs omhoog ja. brengt, dan krijg je meer illegale handel. Op dit moment, uh, uh, wat ik ervan gehoord heb... is die illegale handel in ieder geval in Nederland nogal beperkt. Dus daar, dat maar is niet, is tegelijkertijd niet is het nieuws daarvan dat het in een razend tempo stijgt. en stugger nog ook nu in Nederland gefabriceerd wordt. Ik bedoel, er is wel wat aan de hand hoor, op die markt. Dat zou kunnen. Ja. Nou ja, dus dat argument van die uh, tabaksindustrie... is niet helemaal lulkoek, om het maar uh, in gewone mensentaal te zeggen. Dat je inderdaad, als je uh, dat doet... Inderdaad in allerlei halffabrikaten terechtkomt... die nog veel schadelijker voor de volksgezondheid zijn. Akkoord. Mijn informatie is dat het op dit moment nogal meevalt... met de illegale handel. Okay. Dus dat we daar, ons daar niet blind op moeten staren. Die uh, aangifte van, uh, van Benedicte Fiek... Uh, daar bent u niet direct bij betrokken, hè? Nee. Maar u, nee. St u steunt haar wel? Um, nou, ik, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat je dit initiatief neemt. Wat, wat de haalbaarheid is van deze zaak, dat, dat kan ik niet inschatten. Ik ben geen strafrechtjurist. En het is sowieso ontzettend moeilijk te voorspellen... Uh, wat, een, wat een rechter zal doen met een zaak. En daar zijn we, we zijn nog niet eens aan, aan die rechter toe. Het moet nog uh, nee. via het OM. Dus uh, daar, daar kan ik geen uitspraak over doen. Het is wel leuk om te zeggen dat we al drie zaken gehad hebben... tegen de overheid op basis van het tabaksverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie. En wat je daar gezien hebt, is twee van de drie zaken zijn verloren... Hè, door degenen die die zaken aangespannen hebben. Maar die zaken hebben ook best behoorlijk wat aandacht gegenereerd. En ja. dat zien we nu eigenlijk ook met deze zaak. Ja. Het, kijken wat het, het een, eilt een beetje na eigenlijk. Ja, wat een, zeker. En wat, wat een aandacht ervoor is. En uh, er was één zaak bij die ging over de banden... tussen de overheid en de tabaksindustrie... En nadat die zaak afgewezen werd, was er zeker sprake van een beleidswijziging. Dus je kan ook wat bereiken met een rechtszaak zonder dat je die rechtszaak wint. Heeft u er nog wel eens over nagedacht dat dit allemaal heldere en logische argumenten zijn? Die, die lopen natuurlijk heel lang. De andere kant van de medaille is, wij in Nederland, maar niet alleen in Nederland, hoor, houden er niet zo erg van om door een overheid belerend toegesproken te worden. Ja, dat is een, dat is dan mag je niet roken, dan mag je niet drinken voor je het ja. weet, mag je niet winkelen zonder een valhelm op. Ja, zeker. Dat is zeker een punt uh, waar je rekening mee moet houden. Die autonomie uh, van mensen, die, die, die hebben we hier in Nederland hoog in het vaandel. Ja. 15 miljoen mensen, die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in de nee, waarde. Nee, precies, maar dat ik, is dus een lastige... Ja, maar er is een kentering. Uh, hè? Ja. Er, er is toch iets, iets, iets veranderd in, in, in het hoofd van de mensen de afgelopen twee jaar. Dat we toch zijn gaan denken, ja, maar die tabak... Dat het is hun nou eigen verantwoordelijkheid. Niet. Wordt Het ook vaak gezegd, mensen weten dat het slecht is. Ze moeten het zelf weten. Kinderen ook. Ja, ja, kinderen. Ik bedoel, wanneer ga je roken? Als je toch niet meer, als je echt een kind bent. 90% van de volwassenen is volgens Amerikaans onderzoek. voor zijn negentiende begonnen met roken. Dus Dat ja, is toch wel een hele kwetsbare groep ja. die je moet beschermen. Ja, nou ja, goed. Op je achttiende mag je ook stemmen. Dus dan zou je toch ook kunnen weten dat roken slecht is. Nou ja, en bovendien is er nog een mechanisme. Uh, als het niet mag, als vijftienjarige, is het wel volgens mij. leuk om weer, te doen. Nou, niet alleen leuk om te doen, dan ben je de een sukkel eens het niet doet. En bovendien kan je zeggen, oké, okay, dan ben je gaan roken... maar je hebt zelf de verantwoordelijkheid om daar ook weer van af te geraken. Maar u vindt dat toch te kort door de bocht, hè? Zeker voor kinderen vind ik dat te kort door de bocht. Ik vind dat je die kinderen moet beschermen. Ja. ja. ja. En dus ook harde maatregelen als het wel gebeurt. Uh, ja, en, en dus dat je met wetgeving ook het een en ander kunt bereiken. Ja. ja daar ben ik dan ook de jurist voor. En ik, we kijken naar andere landen en wat daar bereikt is en wat er gebeurt... En we zien dat daar goede, goede uh, resultaten mee zijn. En er is geen one-size-fits-all solution voor die wetgeving. Wat, wat in Maleisië werkt, werkt in Nederland niet noodzakelijkerwijs. Hè? Uh, de gevangenis In de gevangenis belanden als je op een perron rookt... Dat, dat willen we hier niet, maar... Uh, er zijn toch wel een aantal andere dingen die we succesvol hier kunnen invoeren, lijkt me. En het is zo dat daar minder gerookt wordt, percentueel? In die landen waar die maatregelen zoveel strenger zijn? Um, sommige landen zijn wel heel wat paternalistischer dan Nederland. Uh, maar alleen, wordt daar dan ja. ook minder gerookt? Kan je dat um, gewoon relateren? Nou, Australië is dan toch wel weer ook een voorbeeld... Ja? Waar, waar ze wat paternalistischer te werk gaan. En daar wordt minder gerookt, ja. Ja. Hartelijk dank. We spraken met de hoogleraar internationaal gezondheidsrecht en zorg, Brigitte Toebes, en het ging over het groeiende draagvlak dat er bestaat voor de aangifte tegen de tabaksindustrie. Hartelijk dank. Graag gedaan. Het probleem van houtkap in het regenwoud is helaas nog steeds immens. De illegale ontbossing wordt wel gezien als de op een na grootste veroorzaker van de klimaatverandering. Maar hoe ga je deze brute ontbossing tegen? Nou, misschien wel door een hele simpele methode. Bedacht door ingenieur Topher White. Een paar jaar geleden kwam hij op het idee om oude mobieltjes in te zetten. Onlangs is deze methode geïntroduceerd in een kwetsbaar stuk bos in Peru. Bij ons is natuurbeschermer Liliana Gauregui. Uh, zij is van de na Nederlandse natuurorganisatie IUCNNL. Klinkt wel Nederland. Ja, het is IUCN, uh, zal wel een internationale. Ja, het, het is een internationale. En daarachter staat dan NL, dus dat is dan de Nederlandse afdeling. Nou, hartelijk welkom. Ja, goedemorgen. U bent, u bent, goedemorgen. U bent net terug uit Peru. Klopt, Want ja. u hebt geholpen om die mobieltjes op te hangen. Ja, ik heb, uh, ben er zelf bij geweest, ja. En waar, waar was dat, in Peru? Het was in uh, Zuid-West-Peru. Uh, uh, Amazonegebied en een Tambopata uh, Nationale Park. En hoe groot is dat? Dat is ongeveer 2 miljoen hectare uh, omvang van Limburg. Onge ongeveer. Okay. Ja. ja. En allemaal uh, oerbos. Dus... Uh, dat hebben we heel weinig in de wereld. Maar is dat een heel mooi, is dat een hele bijzondere ervaring om in zo'n oerbos te zijn? Het ziet prachtig uit als je dat vanaf boven ziet, dan zie je de bomen helemaal uitstijgen. Ja. Het is een hele mooie ervaring. Heb ik, eigenlijk is dit mijn eerste keer. Maar u bent niet op de grond geweest? Ik ben er op de grond ook geweest. Ook ja. aan het begin, maar ik heb wel een beetje, ja, ik, ik heb ook geklommen, ja. Ja, geklommen in de bomen. Ja, ja. Om de mobieltjes op te doen. Nou, niet helemaal tot de top, maar wel, uh, wel behoorlijk hoog. Het gaat over bomen 40 meter hoog, hè? Ja, dat zijn de, ongeveer de hoogtes. Ja. Dus dan moet je echt goed doen. En hoor je dat ook, zo'n oerbos? Klinkt dat? Ja, hè? Als je helemaal in zit, uh, hoor je niet meer. Het is gewoon een standaard geluid. Maar als je s'avonds dus weer terugluistert naar de geluiden, dan is het een onwijs kabaal. We gaan even luisteren naar zo'n oerbos. Geweldig, hè? Heeft u enig idee wat we nou horen, eigenlijk? Dat is eigenlijk de standaardgeluid in het bos, zijn insecten. Ja? Een beetje onduidelijk uh, insecten, af en toe een vogel. Uh, dit oh. is nachts, dus dat zijn allemaal insecten. Af oh. en toe bijen. Kunt u ons eens vertellen waarom u nou mobieltjes in bomen hangt? Want het is een leuk kunstproject, als je dat zo zou zeggen. Maar daar gaat het niet om. Het is niet echt een kunstproject, uh, meer een uh, natuurkundig project... Tover White, de oprichter van Rainforest Connection en IUCN Nederland... werken we nu samen. En we, wat wij proberen te doen is onze sterke kanten samen te bundelen... om de natuur te beschermen, de bossen en tamofata. En hij kan heel goed... Uh, hij is een Whiskit, dus hij kan zo'n telefoon ombouwen. In iets dat de constant uh, geluiden uitzendt uh, in, in de cloud. En dan gaan software... Ontwikkelaars, de geluiden lezen. En dat zijn constant aan het analyseren van wat hoor je nou precies. En ze gaan op zoek naar precies uh, de geluiden die je niet wil horen in het bos. En dat zijn vraagwagens, kettingzagen, uh, indringers. Uh, dus het is, een, het is een, een, uh, een kunstproject, kan je zeggen. We zijn bij elkaar gekomen en dat is op zich een kunst. Maar iedereen met zijn vaardigheden. Uh, maar ik, ik kan me voorstellen dat als je. Na het geluid dat we net gehoord hebben... Ja. als daar vijf uh, kilometer of tien kilometer verderop... een kettingzaag gestart wordt... dat je dat ook gewoon op de grond onmiddellijk hoort. Maar dat is waarschijnlijk nee, niet zo. Nee, je hoort helemaal nee, niet. Nee, waarom hoor je dat niet? Uh, omdat het veel harder, de insecten en, en de bijen... dus alles wat je nu mm. hoort, is veel harder dan een kettingzaag. En de telefoons kunnen afluisteren ongeveer op één kilometer afstand naar de geluiden. Uh, maar wij met onze oren kunnen dat niet horen. Aha, dus... Wat er uiteindelijk door computers ontdekt wordt in het geluidsmateriaal dat van die telefoons komt, dat wordt gedetecteerd als vrachtwagens of kettingzagen. Ja, ja. terwijl je het normaal gesproken niet hoort. Nee, en waar wij precies de telefoons hebben geplaatst, zijn in de. Uh, dus het is een gebied van 2 miljoen hectare. Mm -hmm. Maar daar ga je dus niet overal telefoons in zetten. Maar dat doe je in de gebieden waar je denkt. Dit uh, is een kwetsbare ingang en dat zijn snelwegen, uh, wegen in het algemeen... en water in de Amazone is... een rivier is een soort snelweg. Dus daar ga je precies de telefoons plaatsen, niet overal. En hoe plaats je die dan? Klim je dan zelf zo'n boom in om zo'n ding ja. aan een touwtje op te hangen? Ja, dat, uh, dat was voor mij ook een nieuw om te zien. Dan uh, uh, gaan klimmers, dat zijn professionele mensen ja. die omhoog gaan. En dat duurt, uh, voor de voorbereiding duurt het lang... Maar als ze helemaal uh, dat geïnstalleerd hebben, dan gaat het heel snel omhoog. En dan zitten ze boven ook een paar uren... te zoeken naar waar is, uh, welke netwerk werkt het en waar moet je het precies richten. Daar duurt ongeveer twee of drie uur. En, en dan je moet, moet heel ook... hoog zitten, want er moet ook nog zonlicht komen... om dat ding op te ja. laden. dan zit je hoog en dan kan je eigenlijk vanaf beneden... als je loopt, dan zie je het ook niet. Nee, want dat is, dat is heel erg hoog. Ja, en uh, zo'n... Uh... Zo'n zo klimmer, dat, dat, dat, dat zouden wij dus helemaal nooit zelf kunnen doen, natuurlijk, in zo'n nee. boom. In zo Wat we wel gedaan hebben, is mensen lokaal te trainen, zodat ja. zij ook. Omhoog kunnen en veilig en de telefoons ook kunnen onderhouden. En wat en die... gebeurt er dan als er via het computerprogramma, dat uiteindelijk dus die telefoons afluistert. gedetecteerd wordt dat er of kettingzagen of vrachtwagens. of in ieder geval dingen gebeuren die niet moeten gebeuren. Wat gebeurt er dan? Ja, en dan wordt het pas uh, het werk echt gedaan. Hè? Want we hebben lokale partijen die daar uh, bewaken. dat de gebieden die de gebieden belangrijk zijn niet uh, gekapt worden. of in ieder geval geen indringers komen. Uh, dus we, nu, we zijn dat aan het ontwikkelen. Het is een dashboard dat mensen uh, constant aan het uh, bekijken zijn. En dan kijken, krijgen mensen alerts. Dus signalen van kijk, telefoon in bijvoorbeeld eentje. Deze is uit Inferno, één gebied, die zo heet. Uh, die zit hier en hier. En wat je hoort nu is een vrachtwagen. Dus dan mensen, uh, weten meteen wat ze moeten doen. En hopelijk gaan ze met de politie. En gaan ze niet meteen de mensen per ongeluk tegenkomen. En dat is hun veiligheid beter voor zo'n veiligheid. En dan gaat ook helpen naar rechtszaken. Dat is wat wij in de lange termijn willen doen. Maar u bent net dus, terug hè, uit Peru. Ik begreep dat er iets gebeurt toen de mobieltjes net waren opgehangen. Ja. Uh, ja je gaat dus telefoons plaatsen waar je weet wat, dat, wat gaat ja. gebeuren. Uh, dus niet per se veilige plaatsen. Dus we hebben inderdaad al een paar vraagwagens gehoord. En er zijn een paar mensen um, die uh, gepakt zijn. En uh, maar, nu zijn we bezig met, uh, met een paar rechtszaken. Maar dan heb je natuurlijk een politie nodig die meewerkt. Ja. In het begin hebben ze gezegd, van we gaan over twee weken. Uh, wij zijn met belden ook, want dat gaat niet alleen om telefoons. Dat zijn mensen in het veld die, uh, die het werk ook doen. En, en plaatjes, dus een drone belden, waar we ook la hebben laten zien... maar kijk, hier wordt het ontbost. Uh, en uh, met alle bewijs is, is de politie toch uh, in beweging gekomen. Um, zijn die niet zijn... Uh, corrupt daar? Werken die niet mee met uh, de kappers? Ja, dat is uh, wat wij vermoeden ook. Het ja. is zeker weten zo. Ja. Uh, maar hoe meer er bewijsmateriaal komt, hoe, meer, uh, nou, hoe sterker de zaak wordt ook. Dus in dit geval hebben wij nu een tijdelijke winst, maar dat zijn lange termijnen uh, uh, termijn processen. Ik neem aan dat je als natuurorganisatie in dit soort situaties ook niet geheel onbedreigd daardoor dat bos heen kan lopen. Nee, en dit is de reden waarom wij als CSU Nederland daar aanwezig zijn. We zijn bezig met een project. Uh, die heet beschermde natuurbescherming. Uh, dat zijn mensen zoals, waar, zoals ik. Die werken, doen precies hetzelfde werk als ik. Maar dan in gebieden waar grondstofrijk zijn. En uh, ja, dat, gaat niet, uh, dat is niet ongevaarlijk. Maar, want uh, ja, dat zit heel veel geld achter de houtkap. Ja. En er zitten grote belangen achter. Betekent dat letterlijk dat mensen met kogelvrije vesten het uh, oerwoud ingaan? Dat niet. Uh, wel dat mensen letterlijk vermoord worden en bedreigd worden, en hun families. Dat gaat heel ver. Dat zijn mensen in de wereld. Volgens mij is het laatste rapport van Global Witness vorig jaar uh, meer dan uh, 170 mensen gedood. Uh, de, hoofdste, de landen waar het meeste uh, uh, doden vallen is in Colombia. Peru is er eentje van. Daarom zijn we daar bezig. Indonesië, eh, Filipijnen komt er ook hoog op de lijst. En dan zou je kunnen zeggen in dit soort dingen... ja, kijk, de lokale bevolking moet ergens van bestaan. Dus als ze bestaan van een beetje houtkap, is het allemaal niet zo slecht. Onderzoeken wijzen altijd uit dat de lokale bevolking... er voor geen cent van profiteert, dat er bedrijven van profiteren... en de lokale bevolking gewoon niets eraan heeft. Klopt ik, dat? Ik, het klopt, het klopt helemaal. Ik kan wel vertellen dat ik, uh, ik loop daar al een tijdje... En je ziet dat er heel veel gekapt wordt en ook goud. Goud is ook een groot probleem daar met, met Quick. Uh, en je ziet dat geen... Uh, ik zie niet, geen enkele vooruitgang. Uh, de mensen worden er niet rijker van. Dus daar blijft het niet, het geld. Die dorpjes zijn even ja. arm als ze de, uh, 50 jaar geleden Precies. waren. Precies. En het wordt echt, dit, dit argument wordt heel vaak gebruikt... om lokale mensen juist uh, aan te vallen. Om, te, om, om ze buiten de maatschappij te zetten en omdat. dat... Gewoon eh, belangen van buitenlanders vooral, en dat zijn wij... vertegenwoordigen niet de nationale belangen. Hmm. Um, en dat is juist niet het geval. Ze willen hun omgeving uh, beschermen en waar ze van uh, bestaan. Dus hun levensonderhoud. Uh, uh, nou, hoop maar dat de mobieltjes er niet uitgehaald worden hè, door mensen. Nee, dat kan je gelukkig nog niet zien en okay. dat is tot nu toe niet gebeurd. Oké, okay. gaat u nog weer terug? Ja, we hopen in april uh, daar naartoe te gaan. En we zijn nu bezig, hard bezig met de geluiden te luisteren. En wat hoor je? En dat okay. te varen te tunen. Dus we moeten terug. Dankjewel voor je verhaal. U hoorde natuurbeschermer Liliana Gauregi van de Nederlandse natuurorganisatie IUCN. En dan NL erachteraan. Dankjewel. Zometeen gaan we beginnen met flitsen uit Pyeongchang. NPO Radio 1.